Charlie van met het NOS-journaal. ABN AMRO heeft wel inzicht in nevenfuncties en privébelangen van commissarissen. Dat meldt de bank in reactie op berichtgeving in het Financiële Dagblad dat dat niet in orde zou zijn. Het FD baseert zich op een brief die toezichthouder de Nederlandse Bank vorige maand aan topman Gerrit Zalm stuurde. Volgens ABN AMRO komen deze bevindingen uit een oud onderzoek van de Nederlandse Bank uit 2013. En zijn de problemen inmiddels opgelost en achterhaald. Philips heeft het grootste deel van zijn activiteiten in LED-verlichting en autolampen verkocht. De koper is een Chinees-Amerikaanse investeringsmaatschappij. De verkoop levert Philips 2,7 miljard euro op. Philips is bezig om zich om te vormen tot een bedrijf met als kernactiviteit gezondheidstechnologie. De verkoop van de LED-activiteiten past daarin. Ook de rest van de led wordt afgestoten en verzelfstandigd. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de provincies Friesland en Groningen in verband met de stormachtige wind. Op de Ketelbrug in de A6 bij Lelystad is een vrachtwagen gekanteld. De weg is in zuidelijke richting afgesloten. En in het zuiden is de A50 tussen Os en Eindhoven. Bij Valburg en bij Veghel afgesloten door gekantelde vrachtwagens. Ook het treinverkeer heeft last van de wind. In Rotterdam zijn op de Maasvlakte twee containerterminals stilgelegd. Schiphol waarschuwt voor vertragingen.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 Het weer tot slot. Er zijn perioden met regen. Er staat een stormachtige wind en er zijn zware windstoten tot 110 km per uur. Af en toe is er ook zon. De komende uren wordt aan de noordkust een westerstorm verwacht met windkracht 9. Maxima vandaag 9 tot 11 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de rand staat op de A20 hoek van 100 Gouda voor knooppunt Gouwen 9 kilometer. Voor opruimwerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. En 11 bodengraven Leiden voor Alphen aan de Rijn-West 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Er is een aanhanger gekanteld. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dit weekend hè helemaal niks aan de Skipperwijs is Standing Outside in the Rain Het de derde laatste uur van Zandvoort op zondag Het weekend van uh, de omloop van Zandvoort En de circuitrun Run die uh, vandaag plaatsvindt Albert Jan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 ...meedoen met deze single van Bruno Mars, You're The Locked Out of Heaven. Dit is 25 jaar, Zee FM. Sail 90, zo'n 1100 veelal historische zeilschepen uit alle windstreken... ...zetten koers naar de hoofdstad. Grote aandachttrekker is de Amsterdam. De replica van het voormalige VOC-schip is tijdens Sail voor het eerst te zien. Zee FM, al 25 jaar, live in Zandvoort. En hier zijn de Tramps en de Disco Classics Party...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 Volgend jaar kom ik terug om het parcoursrecord te verbreken, al dus de enthousiaste Abdi.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 Le Lutting had het zwaar op het strand en miste daardoor de aansluiting. Ze finished na 44,37 minuten. Inge de Jong werd knap derde met 44,46. Voor eh, het eh, aan het evenement verbonden Goede Doel, stichting Melanoom... stonden vandaag, meer dan, vandaag maar liefst 10 teams met een recordaantal van 100 personen aan de start van de 12 kilometer.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 We noemen het gewoon lekkere Heddy. Je Santana en She's Not There. City 25 jaar. ZFM. FM. En hier is Stromae en Formidable. Formidable. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. formidable.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 Because I'm without a sense of feeling And this is how you remind me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 Als een dolle tegen je aanspringen. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. En dat zal nog wel een tijdje kosten om dat haar af te leren. Omdat Sophie in haar vorige omgeving toch wat fel gedrag heeft laten zien. wordt ze alleen bij mensen met ervaring met honden geplaatst. en niet in een druk gezin.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 Ja, zo is het. Ik ben, ik ben het er helemaal mee eens. En uh, ja, Sophie, hè? Zij droeg Ranja met een rietje, met Sofietje, op een Amsterdamsterras. Zij was mooi als het gras, als een molen aan een bos. Ik wist niet wat ik moest zeggen, uit moest leggen. Kijk, uh, laat me even een uh, toepasselijk uh, plaatje <laughs> erbij uh, uitzoeken. Nou, Sophie's, het dier van de week. Dus hier is uh, Curiosity Celtic Cats en down to Earth. Your mind, your heart is too strong. Anyway, we need to fetch back the time.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 Um, of me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 Day, albert Jan. geweldig, geweldig. De 30 van Sanford gisteren, vandaag de omloop van Sanford In de zesde uh, editie was het van Sigrid uh, Run. Ik dacht de vijfde. Nee, de zesde. Ja, de zesde. De, de, de, de achtste. Op de achtste al weer. De achtste Ja, ja, de tijd vliegt, uh, vliegt voorbij. Uh,